Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn tienduizenden mensen blij de straat op gegaan. Ze vieren dat Iran gisteren met zes wereldmachten de basis heeft gelegd voor een atoomakkoord. dat eind juni kan worden gesloten. Dat kan het einde betekenen van een deel van de sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Obama noemt de basis voor het akkoord historisch. De Israëlische premier Netanyahu verwerpt de voorlopige deal. Volgens hem vormt het een bedreiging voor het voortbestaan van Israël. In China is het voormalige hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst beschuldigd van corruptie. Zhou Yongkang zou steekpenningen hebben aangenomen, zijn macht hebben misbruikt en staatsgeheimen hebben onthuld. Hij was tot zijn pensioen in 2012 een van de machtigste mannen van China. Vorig jaar begon er een onderzoek tegen hem en werd hij uit de communistische partij gezet. Oud-premier Piet de Jong is vandaag 100 geworden. Hij ziet niet meer zo goed, maar verder is hij nog in redelijke goede conditie. De Jong was van 1967 tot 1971 premier van Nederland. Hij wordt wel de meest onderschatte premier van het land genoemd. De waardering kwam pas toen hij het binnenhof al lang had verlaten. De Jong is niet de eerste Nederlandse premier die de 100 haalt. Sociaaldemocraat Willem Drees ging hem voor. Vadertje Drees werd uiteindelijk 101. Opnieuw hebben verdachten zich gemeld bij de Rotterdamse politie voor hun rol bij de rellen in Rome. Gisteravond liet het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond beelden zien van relschoppers die vochten met de politie voor de wedstrijd AS Roma-Feienoord. Van de negen verdachten die werden getoond melden zes mannen zich nog dezelfde avond. Een vermiste zeiler is na ruim twee maanden gered... voor de kust van de Amerikaanse staat North Carolina. Zijn schip raakte eind januari beschadigd... en hij kon niemand om hulp vragen. Hij overleefde door het eten van rauwe vis en het drinken van regenwater. De man werd 300 kilometer voor de kust ontdekt door een Duitse kapitein. Het weer, vandaag in het noorden en oosten wat droog en wat zon... in de rest van het land bewolking. Vanmiddag kan het gaan regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit is DFM, verkeersupdate.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live GFM. met nu. Dit is Henny van Petergem van de Evangeliegemeente, het Huis van Gebed Zandvoort. En ik mag vandaag een inleiding geven en een toelichting geven op de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach. De Bijbel, het woord van God, bevat het scheppingsverhaal en hoe het kwaad in de wereld is gekomen. God koos ervoor om in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob, de verlosser, geboren te laten worden. Hij werd door het volk van Israël gezien als de koning die zou gaan regeren. Dit is het onderwerp van het eerste deel van de Bijbel, ook wel het Oude Testament genoemd. In het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, gaat het over de komst van de verlosser, Jezus Christus. Jezus werd geboren in Bethlehem, een dorpje in Israël dat nog steeds bestaat en we nog steeds kunnen bezoeken. In het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, staan onder andere vier biografieën. Ook wel de evangelie genoemd van Jezus Christus. Die vier zijn respectievelijk het evangelie volgens Matthäus, het evangelie volgens Marcus, het evangelie volgens Lucas en tot slot het evangelie volgens Johannes. Elk evangelie benadrukt weer een ander aspect van de persoon Jezus Christus. In het evangelie van Matthäus, het evangelie dat bedoeld is voor de Joden, wordt Jezus als de koning beschreven. In het evangelie naar Marcus wordt hij als de dienstknecht geportretteerd. In het evangelie naar Lucas, dat geschreven is voor de niet-Joden, wordt Jezus als de mensenzoon benaderd. In het laatste evangelie, dat naar Johannes, wordt hij beschreven als de Zoon van God, dus als God zelf. Het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 26 en 27, beschrijft het lijdensverhaal van Jezus. Hij werd door God gezonden als verlosser, maar werd als zodanig niet herkend en dus ook niet erkend door de Joden. De religieuze leiders die hun status bedreigd zagen door de aandacht die Jezus kreeg, zochten een reden om hem te doden. Jezus deed namelijk heel veel wonderen en bekritiseerde de houding van de religieuze leiders... die meer bezig met hun eigen ego waren en hun eigen regels dan met Gods liefde. In de tijd van Jezus was dat deel van het Midden-Oosten onder Romeins bestuur... En de joden mochten dus in die tijd de doodstraf ook zelf niet uitvoeren. Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus is gestorven aan het kruis op Golgotha. En op Pasen gedenken we dat hij opstond uit de dood. Het is een traditie in de Lutherse kerk om op Goede Vrijdag het leidensverhaal, zoals dat beschreven is in de Evangeliën, te laten horen. Deze traditie is overgenomen van de Rooms-Katholieke Kerk. De eerste uitvoering van de Matthäus-Passion... vond plaats op 15 april 1729 in de Thomaskirche te Leipzig. Daar was Johann, Johannes Sebastian Bach de kantor. In het volgende uur gaat u luisteren naar de uitvoering van de Matthäus-Passion... door The Choir of Jesus College, Cambridge... De King, King's College Choir, Cambridge, Brandenburg Consort, onder leiding van Roy Goodman. Dirigent is Stephen Cleobury. Solisten zijn Roger Kofi Crump, de tenor is dit, hij uh, doet de stem van de evangelist. Michael George uh, is de basstem, hij doet de stem van Jezus. Emma Kirkby is sopraan. Michael Chance. Alt Martin Hill, tenor David Thomas, de Bas. Bij deze toelichting laten wij u de fragmenten van een aantal hoogtepunten uit de Matthäus Passion horen. We geven daarbij commentaar, zodat u de achtergrond van het verhaal, zoals dat muzikaal is verwoord door Johan Sebastian Bach, beter begrijpt. De Matthäus Passion is gebaseerd op de hoofdstukken 26 en 27. ...uit het evangelie volgens Matthäus... ...waarin het leidersverhaal van Jezus Christus centraal staat. Als we uit de Bijbel citeren... ...dan is het uit de Herzine statenvertaling. De opening van de Matthäus-Passion is vol dramatiek... ...en schetst ons een beeld van de tocht naar Golgotha... ...waar Jezus zal worden gekruisigd. Op die weg zien we een bontestoet. stoet bestaande uit onder andere de volgelingen van Jezus... die de toeschouwers onderweg uitleg gaven. De melodie, door fluiten weergegeven, heeft iets onrustigs... met in de ondertoon een voortdurend donker en droevig basgeluid. De eerste groepen in de twee koren vertolken wat er in de harten van de gemeente leeft... en klagend klinkt het, komt hier tuchter, helft meer klagen. Het koor der dochter Sion wekt het koor der gelovigen op tot klagen en uitzien naar de bruidegom. De bruidegom, dat is Jezus. Maar het tweede koor weet niet wat en waar ze het zoeken moet. Zacht en kort, bijna gespannen, vraagt het: steeds: wohin, wohin auf unsere In dit openingskoor worden de belangrijke onderwerpen van de matthäus naar voren gehaald. En daarnaast wordt de sfeer- en rolverdeling gegeven. Elke keer als in de uitnodigende tekst van de discipelen een sleutelwoord valt, zet het jongenskoor in met een regel uit het koraal O Lam Cottus, Agnes Dij, waarin hetzelfde woord centraal staat. De cruciale woorden zijn lam, geduld en het schuldsund. Deze woorden komen vele malen terug. Ze lopen als een soort aderen door het hele verhaal. Aan het eind van het openingskoor zingt koor 2 met koor 1 mee in plaats van alleen vragen te stellen. De aanhangers van Jezus hebben het volk overgehaald mee te gaan en de vertelling kan dus beginnen. Het volgende muziekfragment geeft de evangelist, de tenor, de diepte van het toekomstig lijden van Christus Jezus weer. Dit wordt weergegeven door strijkinstrumenten, ondersteund door zacht orgelspel. De gemeente in een vierstemmige koraalmelodie reageert met ontzetting en vraagt zich af wat de heiland misdaan heeft. Terwijl Jezus en zijn leerlingen samen zijn, maken de religieuze leiders plannen Jezus om te brengen. Onderweg naar Jeruzalem komen ze in een dorp, Bethania, waar een vrouw kostbare zalfolie over zijn hoofd uitschiet, als teken van haar liefde voor hem en als een verwijzing naar zijn dood. De discipelen vinden het een verkwisting, maar Jezus zegt in Matthäus 26, vers 11 tot en met 13, Arme hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u: overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. De leerlingen van Jezus wisten toen nog niet dat Jezus gedood zou worden. Tijdens de viering van het pasja, waarbij hij dacht wordt dat het Joodse volk uit Egypte werd bevrijd, voorzegde Jezus dat een van zijn leerlingen hem zou verraden. Dit is Judas Iscariot. Judas, een van zijn leerlingen, vertrok tijdens de maaltijd en ging naar de religieuze leiders met het aanbod om Jezus over te geven. Tijdens die maaltijd zegt Jezus ook dat allen aanstoot aan hem zullen nemen. Dat wil zeggen, zullen vluchten. En dat Petrus, de oudste van de leerlingen, hem zal verlogenen. In de Bijbel staat dit in Matthäus 26, vers 31 tot 35. Jezus zegt, u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven... Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt ben, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Peters antwoordde hem en zei: Als zouden zij ook alle aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: Voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haag gekruid zal hebben, mij maal zult verlogenen. Petrus zei tegen hem: Al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloogen. En hetzelfde zeiden ook al zijn discipelen. Maar Jezus wist al precies wat er zou gaan gebeuren. Na de maaltijd vertrekt Jezus met zijn leerlingen naar Gethsemane. Daar gaat hij samen met zijn leerlingen bidden. Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß gezähmen und sprach zu seinen Jüngern: Zetzert euch ist, was ich dorthin geh. Zu sich bieten und die Zinder Zebedei und fing an zu tragen und zu zagen. Da sprach Jesus zu weet dat hij gevangenen genomen zal worden en dat hij gedood zal worden hij weet ook dat dit noodzakelijk is met dit beeld voor ogen strijdt hij in gebed hij groeit in zijn bereidheid om voor onze zonde te sterven maar ook zijn eenzaamheid neemt toe Bach liet dit in het volgende fragment tot uiting komen waarbij de Bas dat is de toeschouwer tracht de angst en de strijd in Jezus weer te geven in het hof van het zee nee met de tegenstelling in de zang tussen het er heeft en valt nieder, en de omvloerse straling in het er is bereid, waarna het warme van de best door in wij es dem Leben God geveld. We zijn nu bij 31. zijn leerlingen waaronder Petrus, Johannes en Jacobas. Deze laatste twee worden de zonen van C.B.D.U.S. genoemd. Worden door vermoeidheid overmand en vallen in slaap. Dit benadrukt de eenzaamheid van Jezus. Maar Jezus is vastbesloten en het koor van de gelovigen sluit met vertrouwen zich daarbij aan. Was mijn God wil, das je altijd. de verrader, komt niet lang daarna met de soldaten van de religieuze leiders om Jezus gevangen te nemen. Na een kleine schermutseling, waarbij het oor van een soldaat wordt afgehakt en door Jezus wordt genezen, laat Jezus zich gevangen nemen. Deze dramatische wending wordt in het volgende fragment, nummer 33, muzikaal verwoord. Dit klaaglied moet het zonder passo continuo doen. Christus, de basis, is gevangen genomen. De dialoog tussen de dochters van Sion, de bruid van Christus, en de gelovigen keert terug. Dit keer commanderen de vragenstellers. Hun naïviteit blijkt echter uit de onmogelijkheid van hun eis. Het lot is onomkeerbaar. We zijn nu aan het slot van het eerste deel gekomen. De leerlingen van Jezus zijn gevlucht en Jezus is gevangen genomen... en allemaal laten ze hem in de steek, zoals Jezus al voorzegd heeft. Petrus volgt, nadat Jezus gevangen is genomen, de groep soldaten op afstand... Zij gaan op weg naar hoge priester Caiaphas, die leiding geeft aan de religieuze elite. Met behulp van valse getuigen proberen de religieuze leiders Jezus voor oordeel te krijgen. Het zwijgen van de heer Jezus Christus, terwijl hij belasterd wordt, wordt in het fragment nummer 40 «Maar Jezus zwijgt» door de tenorsolo weergegeven. Zeldzaam rustig stemmend is de ondersteuning van de hobo staccato's, die de verklaring waarom Jezus zwijft nog heerlijker doen uitkomen. Mijn Priester Caiaphas dringt er bij Jezus op aan om aan te geven dat hij de zoon van God is. Jezus ontkent dat niet, want dat is hij ook. Echter, de religieuze leiders willen dat niet inzien en woedend spreekt de hoge priester de doodstraf over hem uit. Er is des todes zooldig, waarna ze er op loslaan op Jezus. Na de woorden van de evangelist, daar zwaaiden zich uit in zijn aangezicht en sloegen in met vuisten. Etliche aber sloegen in het gezicht en sprachen. Dan zetten de twee koren plotseling het wijszaken in, groepsgewijze na elkaar. De stemmen zijn onrustig en met een sterk honende ondertoon, maar in tegenstelling met vorige koren. ...komt de aanvankelijk wilde spot... ...langzamerhand tot rustige ordening... ...totdat het F duurreide komt... ...van het... ...wer ist es die zich sloeg... ...alsof er toch even berouw ...door de harten van de ruwe soldaten flitst. Het koor van de gelovigen... ...sluit zich direct daarop aan... ...met het... ...wer ich zulke geslagen ...zacht van melodie... ...het week teren... Vooral bij de tenoren van het missetaten is ontroerend. Da speierten ze uit in zijn angesicht en schlugen ihn met Fäusten. Etliche aber schlugen in ins angesicht en spraken. Heis dan, heis dan, heis dan. Petrus is er getuige van hoe Jezus wordt verhoord en als men Petrus herkent als zijnde een van de leerlingen verloogt Petrus Jezus tot drie maal toe hij zegt ik ken hem niet tot drie maal toe verloogt Petrus Jezus waarna de haan kraait zoals was voorzegd door Jezus erbarme die geeft het diepe berouw van Petrus na zijn verlogening aan In deze gevoelige erbarmendie, dat is nummer 47, vindt Petrus' driemalige verlogening haar naklank in deze lange aria. De inleiding geeft reeds de melodie aan, waarbij de zangrijke muziek van de soloviool de innige sfeer verhoogt. Jezus, Judas, die Jezus verraden heeft, krijgt ook spijt van zijn daad en werpt het geld dat hij krijgt weg in de tempel. De bas zong. mir me meinen Jesum wieder. den loon. Wieft euch der verlorene zoon. Zu den Fusen nieder. In de vroege ochtend wordt Jezus naar Pilatus, de Romeinse gezaghebber over dat gebied gebracht. Pilatus, die in tegenstelling tot de religieuze leiders de politieke ambities van Jezus wil weten, vraagt hem. Bist de der Judenkönig? Pilatus weet dat Jezus onschuldig is en dus niet de doodstraf verdient. Maar om politieke redenen geeft hij Jezus over aan de religieuze leiders. Na zich ingedekt te hebben door de Joden voor de keuze te stellen of ze een crimineel, hier in het verhaal Barabam, die kennen we als Barabbas, of, hij, of ze die vrij willen hebben of Jezus. Het volk antwoordt voorgesteld door het achtstemmig dubbelkoor. Barabam, schreeuwen zij. Het allerkortste koor uit de gehele matthäus maar tevens het meest aangrijpende en felle. Het orkest zwijgt. Alleen de machtige dreun van het orgel weerklinkt. Verbaasd, vraagt Pilatus. Wat, was had er den ubels gedaan? De sopraansolo solo de daden van Jezus op. Let op de laatste ontroerende woorden. Soms had mijn Jezus niets gedaan. Een liefdevolle lofzang van de sopraan. Als lieve wil mijn heiland sterven. Het stralende en lang aangehouden als lieve geeft de diepe dankbaarheid goed weer. Als het volk aandringt op de dood van Jezus, wast Pilatus zijn handen in onschuld. Barabbas krijgt zijn vrijheid. En Jezus wordt overgegeven om gekruisigd te worden. Nadat het oordeel van Pilatus bekend is geworden, begint de alt haar aria. Erbarm es God. Dat is nummer 60 in uw liedboek. De gemoedstemming die de smadelijke geestelingen van de heren... Bij de toeschouwers opwekken is in een ontroerende toonzetting door Bach weergegeven men hoort in de telkens onderbroken melodie de tranen van de vrouw de ritmes van de strijkinstrumenten en de bewogen modulering accentueren de gezelstriemen De soldaten van Pilatus vernederen Jezus door op zijn hoofd een doornenkroon te doen en door hem te kleden met een donkerrode mantel, waarna ze sarcastische opmerkingen maken en roepen Koning der Joden. In Matthäus 27 vers 27 tot 30 in de Bijbel staat Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelde heel de legerafdeling om hem heen en toen ze hem ontkleed hadden deden ze hem een scharlaken rode mantel om vlochten een kroon van Dorens zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden Gegroet, koning van de joden ook bespuwden ze hem pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd en toen ze hem bespot hadden trokken ze hem de mantel uit... trokken hem zijn kleren aan... en leidden hem weg om hem te kruizigen. Einde citaat uit Matthäus uit de Bijbel. Nummer 63... O houdt vol bloed ontwoenden... is de reactie van het koor van de gelovigen op de bespotting. Het eerste couplet eindigt met een positieve buiging... Van het door de soldaten sarcastisch geuite 'kruist zij doel'. Op weg naar Golgotha wordt Simon van Sirene gedwongen om het kruis van Jezus, die volledig uitgeput is, te dragen. Te Golgotha aangekomen wordt Jezus gekruisigd en aan weerszijden van hem ook twee criminelen. Nummer 69, Arioso Alt. De Alt betreurt de onschuldig leidende Christus. Deze Arioso wijst eerder vooruit naar de dood op de schedelberg... dan dat ze een reactie is op de voorgaande evangelietekst. Nummer 70, Aria en Koor. Zee het, Jezus had die hand, onze uitgespand. ausgespant. Komt, wohin, in Jezus' armen. Zocht er leusen, neemt er warmen. Zoeg het, woh, in Jezus' armen. Leef het, het doe het hier. Hier een kuslein hier, blijft wo in Jezus' armen. Weer komt de dialoog uit het begin terug. De dochter Sion roept het volk de verlaten kuikertjes op om bescherming te zoeken in Jezus' armen. Deze tekst verwijst naar Matthäus 23, vers 37, waar Jezus in de tempel tot de schriftgeleerden spreekt... Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Toch een hele mooie tekst. Een van de meest aangrijpende gedeelten van deze passie Dat is nummer 71 in het boekje. Is dat Jezus roept aan het kruis. Let op de donkere orgelklanken... de violen en celli zwijgen. Het voorhangsel scheurt... van boven naar beneden. Staat in Matthäus 27 vers 51. Wat gebeurt er normaal gesproken in de tempel? En wat is de geestelijke betekenis... van het scheuren van het voorhangsel? De weg tot God is vrij. Er bevonden zich... Verschillende ruimtes in de tempel. Het voorhangsel hangt tussen het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen komt de hoge priester eenmaal per jaar om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Door het bloed van een offerdier naar binnen te brengen. dat het voorhangsel van boven naar beneden is gescheurd, betekent nu dat God dat offersysteem heeft afgeschaft. Want Jezus heeft eens en voor altijd onze zonde op zich genomen. Hij is dé hoge priester die het heilige der heiligen binnen is gegaan en zijn bloed en zijn leven heeft geofferd voor onze zonden. Nummer 78 Er heerst verdriet om het sterven van Jezus Maar er is ook liefde Omdat de mens die van God was afgedwaald De reddende zoon van God hebben ontvangen Jezus dood betekent dat wij een kans krijgen Om vrij te komen van de macht van het kwaad Zijn dood is het begin van de overwinning Lees hiervoor Matthäus 28 het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus.